Kasper Meijer met het NOS-journaal. Volt heeft Tweede Kamerlid Nilever Gundogan geschorst na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. De partij zegt niet aan welk grensoverschrijdend gedrag zij zich schuldig zou hebben gemaakt. Volt schakelt nu een extern integriteitsbureau in om onderzoek te doen naar de meldingen. De 45-jarige Gud Gan werd als de nummer 2 van de pro-Europese partij... vorig jaar gekozen in de Tweede Kamer. Eerder was ze lid van D66. Ze blijft lid van de Kamerfractie van Volt... maar zal voorlopig niet meedoen aan debatten en partijoptredens. Rapper Lil Kleine is aangehouden vanwege een mishandeling... melden onder meer NH-nieuws en ShowNieuws. Eerder vanavond doken op sociale media beelden op... waarop te zien zou zijn dat hij zijn vriendin Jamie Vaas uit een auto trekt en mishandelt... De politie zegt alleen dat er een 27-jarige Amsterdammer is aangehouden vanwege mishandeling. Afgelopen vrijdag kreeg Jorik Scholten, zoals de rapper eigenlijk heet... nog een taakstraf van 120 uur opgelegd... voor de mishandeling van een bezoeker van een nachtclub in 2019. De Duitse regering beoordeelt de situatie aan de Russisch-Oekraïnse grens... als extreem gevaarlijk en zeer zorgwekkend. Het Duitse persbureau DPA hoorde dat in Duitse regeringskringen... Bondskanselier Scholz hoopt met de Russen in gesprek te blijven over het de-escaleren van de situatie. Morgen praat Scholz in Kiev met de Oekraïense president Zelensky. Dinsdag spreekt hij in Moskou met president Poetin. De Canadese politie heeft de laatste betogers weggehaald van de brug bij de grensplaats Windsor. Zes dagen lang blokkeerden ze de Ambassador Bridge, de belangrijkste wegverbinding tussen de Verenigde Staten en Canada, uit protest tegen het coronabeleid. Er zijn vandaag 7 tot 10 wagens weggetakeld. 12 demonstranten zijn gearresteerd. Het weer vanavond en vannacht valt er vooral langs de kust wat regen. De temperatuur ligt rond de 7 graden. Komende dagen is het wisselvallig en waait het soms stevig. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Pixel Radio Show 1477 hier op zetten we flow ja daar dat is een bekende term dat is afgelopen jaren meer voorgekomen flow artiesten die zich als groep zo noemden maar uh, nu heeft Magi een album gemaakt die zo heet en we gaan ook gelijk uh, gelijk luisteren naar het gelijknamige nummer flow dan komt Roman Angelos, een nieuwe voor ons, Maggi trouwens ook. Music for Underwater Supermarkets. Nou, een vreemdere titel van een album heb ik de laatste jaren toch uh, niet lang zien komen. Hoeven ze in het onderwater supermarkt? En, uh, misschien bestaat het wel, geen idee. Dan onze lieve schat, uh, mijn Britten Holm uit Scandinavië. Zij maakte in de jaren 2004 en rond die tijd. De nodige albums en we gaan nu naar een trek luisteren van uh, het album Songs of the Prophets. Dan eens even kijken. Nog wat andere werkjes natuurlijk van Kamal op een, een verzamelalbum. Ik zal even scrollen um, en we sluiten af met een, uh, het album Songs of at the Fountain of Life van Le Zag, Le Zag. Ja... Um, Peaceful Radio Show heeft een website heet gewoon peacefulradio.info En daar vind je de playlist terug En je vindt dit programma zonder gesproken woord Twee uur lang achter elkaar De enorme diversiteit aan New Age muziek World Muse music En uh, komt allemaal langs Ik wens je heel veel luisterplezier